7 uur dan net wel, met het NOS journaal. PVV-kamerlid Brinkman heeft forse kritiek geuit op het meldpunt voor Oost- en midden europeanen Dat blijkt uit een interne e-mail van hem die in het bezit is van een vandaag. Volgens Brinkman is het meldpunt niet van tevoren in de fractie besproken. Hij vindt daarnaast dat het meldpunt zijn doel voorbij schiet en dat er onvoldoende visie is. In de mail staat onder meer: de hele uitvoering kwam er nogal rauw op mijn dak. Brinkman denkt dat het initiatief meer kwaad dan goed doet. Arbeidsverdringing is iets compleet anders dan criminaliteit of overlast. Je kunt het een niet met het ander vergelijken, schrijft hij. In Amsterdam is dinsdag door de Nationale Recherche een terreurverdachte aangehouden. Het is een man van twintig, zegt het Openbaar Ministerie.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 Indonesië stuurt 113 containers met gevaarlijk afval terug naar Nederland en Groot-Brittannië. De inhoud van de containers zou in Indonesië worden gerecycled, maar er bleken nogal wat giftige stoffen in te zitten, zoals zware metalen en zwavelzuur. Het bedrijf dat de containers naar Indonesië heeft gehaald moet de kosten van het terugsturen betalen. De containers komen uit de havens van Rotterdam en Felixstowe. De Verenigde Staten waarschuwen Noord-Korea dat de voedselhulp in gevaar komt als dat land een raket lanceert. Vandaag maakte Noord-Korea bekend dat in april een lange afstandsraket met een satellietenruimte ingaat om de honderdste geboortedag te vieren van Kim Il-sung, de stichter van het streng communistische land. De VS zegt dat daarmee een afspraak wordt geschonden. Het weer vanavond helder, vannacht bewolkt, het blijft droog. Morgen overdag alleen in het oosten nog wat zon. Het wordt tussen 12 en 16 graden met smiddags enkele buien. Zondag eerst grijs en later zonniger. Dit was het NOS Journaal. Nu in de boekhandel. Kom, koma, De meest spraakmakende en hilarische columns uit spijkers met koppen. Van Wim Daniels. Nu al derde druk.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 Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom bij Brands met boeken. Boekenweek is het. En die boekenweek staat in het teken van vriendschap en andere ongemakken. En dat ongemakken, dat is eigenlijk wel goed bedacht... Want vanavond gaat het hier over de virtuele spiegel. Waarom Facebook ons ongelukkig maakt. En dat is een boek geschreven door Koen Damhuis. Koen is hier vanavond te gast. Hij was nu al even de studio uit met zijn laptop. Want we zaten even zonder verbinding. Nou, we zijn nog net niet hysterisch geworden. En waarom eh, moeten wij hier een laptop op tafel hebben? Dat is heel eenvoudig. Omdat... Jullie luisteraars worden opgeroepen om, als jullie dat willen, met vragen te komen. Jullie kunnen reageren via hashtag brandsmetboeken, Twitteren dus. En via vpro.nl slash boeken. Dus, ik zal het nog wel een paar keer herhalen, ook in deze uitzending. Hashtag brandsmetboeken, Of vpro.nl slash boeken. Koen gaat dadelijk uitleggen waarom hij dit boek heeft gemaakt over Facebook... en waarom Facebook ons ongelukkig maakt. Gebaseerd overigens op een essay dat hij vorig jaar in de Volkskrant publiceerde. En dat is ook al meteen een mooie starter voor deze uitzending. Facebook laat ons zien wat we niet bereikten. Het is Boekenweek, dus in deze uitzending gaan ook drie schrijvers... telefonisch een, laat het maar zeggen, een statement afleggen over Facebook. Dat is straks tegen het einde van de uitzending... dichter Menno Wigman, die zo zijn bedenkingen heeft... Het is halverwege deze uitzending, dichter en schrijver Erik-Jan Harmens... die weer veel minder bedenkingen heeft. En dat is nu aan de kop van de uitzending schrijfster en filosoof Stine Jensen... die al een boek maakte over vriendschap en Facebook en zo haar bedenkingen uitte... en die nu in de auto zit en onderweg is. Dag Stine. Dag, hallo. Waar ben je naartoe onderweg? En naar Alkmaar. En wat ga je in Alkmaar doen? Ja, een lezing over uh, vriendschap en, uh, en uh, intimiteit en social media. We vallen dus met de neus in de boter. Ik wil nog even zeggen, er is ook een nieuw boek van jou nu. Hè? Dat komt bij de bezige bij uit. Ja, dat, dat komt eraan. Dus ik ben weer over Wel, identiteit. Dat gaat ook weer over en ook weer vriendschap. Ja, er is ook een, een, een herdruk uit van het essay... wat ik schreef voor de Maand van de Filosofie. Dat was Echte Vrienden. Dat is uh, nu in boekvorm uh, verschenen en aangevuld. Want als je een boek schrijft... en dat, kunnen misschien, uh, dat kan Koen misschien ook bevestigen over internet... dan is het eigenlijk de week dat het van de pers uh, afrolt. is... bijna alweer verouderd. De ontwikkelingen gaan zo snel Zeker. Uh, op internet. Um, maar daar is dus een uh, herziene editie van... en die heet Dag Vriend. Intiem kapitaal in tijden van Facebook. Nou Stine, Koen schreef de virtuele spiegel. Waarom Facebook ons ongelukkig maakt... Word jij ongelukkig van Facebook? Nou, je, je hebt natuurlijk wel soms uh, ambivalente gevoelens uh, over het fenomeen. En dus wat je ook vaak hoort is dat uh, soms je het idee hebt dat, je toch, dat het op wat oppervlakkig is of tijdverspilling. Maar het, het heeft ook weer leuke kanten. Uh, je krijgt soms hele geinige filmpjes. Uh, en eigenlijk draaien die fenomenen, zou je kunnen zeggen, heel sterk om, om de zogeheten weak ties, de zwakke sociale verbanden. Uh, dat maakt die netwerken heel aantrekkelijk. Dus dat zijn niet per se je echte vrienden, maar de mensen in de cirkel daaromheen, die bijvoorbeeld wat verder weg wonen. En het kan natuurlijk echt wel ook heel leuk zijn om uh, te zien, vooral, want Facebook is een visueel medium, wat, wat ze zo doen en hoe de kinderen eruit zien en uh, nou ja, dat, dat soort dingen. Uh -huh. Dus er zitten hele leuke kanten ook aan. Leuke kanten zitten eraan. Maar nu de niet leuke kanten ervan. Ja, nou. Ja, wat je zou kunnen zeggen dat het een uh, instrumenteel mensbeeld bevordert. Wat is dat? Uh, nou, in de zin dat het heel erg gaat om uh, nutsvrienden en ook pleziervrienden. Maar dat het heel erg gaat ook om, uh, uh, kan ik jou ergens voor gebruiken? Wat je al ga gauw ziet is dat, met name schrijvers hebben er wel een handje van overigens, is dat het heel erg soms gaat om de zelfpromotie. Um, hij heeft een schrijver een nieuw boek uit. Dan zien we een fotootje van de al dan niet positieve recensie. En dus het wordt een soort reclamesites. En, um, en de, dat, dat kan een, een storend iets zijn. Maar uh, ja, er zijn ook wel meer ongemakken. Namelijk dat je soms uh, uh, denkt dat je iets hebt afgehandeld via, via Facebook. Maar dat, dat bijvoorbeeld dat je lid bent geworden van een groep al safe door een oetangs. Maar in feite heb je natuurlijk helemaal niks gedaan voor door een oetangs. Maar dat, dus dat denk je dat... dan wel? Nou, dat lijkt even zo, hè, dat je je burgerplichtje hebt gedaan. En sowieso zijn er wel uh, meer ongemakken. Ja, bij, bij Twitter zijn die natuurlijk zeer duidelijk ook, waarbij uh, het soms uh, uitmondt in uh, ja, uh, schelppartijtjes en dat soort dingen. Dat is iets minder op Facebook, maar in principe is Facebook ook wel een soort speeltuin. Internet is nog heel jong en je ziet er ook best wel heel erg kinderachtig gedrag. Wat is bijvoorbeeld, dat, dat dan tenslotte, wat is dan bijvoorbeeld heel erg kinderachtig gedrag? <laughs> Um, nou ja, dat je. Uh, <laughs> ja, de, uh, kinderfoto's, eigenlijk letterlijk. Je ziet best wel vaak dat mensen kinderfoto's van zichzelf uh, plaatsen. Um, en dat het heel erg gaat om uh, bevestiging. Um, en, en, het... en Schopenhauer waarschuwt daar een beetje voor. Die zegt het echt prachtig. Die zegt: Andermans hoofd is een waardeloze plek om ons zetel voor waar geluk te dienen. Dus die waarschuwt ervoor. Leg niet al je. Uh, uh, autonomie in handen van een ander... maak je niet afhankelijk van die bevestiging. En dat gebeurt op Facebook natuurlijk wel een beetje. Mooi is dat. Nog één keer op houden, misschien? En oh ja, het grootste ongemak ben ik vergeten... maar daar gaan jullie het vast nog over hebben. Zeg maar. Dat is, dat is natuurlijk privacy. Dus die term intiem kapitaal, uh, dat, daar druk ik dat mee uit. Dat is natuurlijk wat wij persoonlijk online zetten... wat natuurlijk eigenlijk handelswaar is voor bedrijven. Verhandelbare privacy. Dat is misschien eigenlijk ook voor deze tijd waarin wij leven... het grootste ongemak. Privacy. Wat gebeurt er met de gegevens die we online hebben gezet? Ja. En zal maar... ik toch Schopenhauer ook volgen Ja, uit. nog één keer. Want dat is dan waar ik dadelijk met Koen uh, over door ja. wil, wil, wil gaan. Dat is, kijk... Als je Facebook bestudeert en je kijkt gewoon naar allemaal Facebookpagina's... van heel veel mensen, dan valt toch één ding al heel erg snel op. Dat is dat niemand zich als een ongelukkige loser gaat, gaat profileren. We willen allemaal glanzen. Ja. Nou, Op zich vind ik dat nog ook wel begrijpelijk. Kijk, Dat doen we in het dagelijks leven, staan we ook op. Poetsen we onze tanden, kleden ons leuk aan. Dus dat, dat, heet, dat is op zich ook wel een vorm van beschaving, zou je kunnen zeggen. Dat je je aangenaam presenteert aan de wereld. En je zou kunnen zeggen... Um, en dat doet een programma als Connecten bijvoorbeeld... Die, die zegt, nou, we gaan dat beeld corrigeren. Want dat is een soort nepwereld, een schijnwereld. En we gaan nu de minder leuke kanten van het leven laten zien... door ook uh, de verdrietige momenten te tonen. Ja. Maar gek genoeg corrigeert dat niet Facebook... en is dat bijna al even exhibitionistisch. Uh, omdat eigenlijk het lijkt alsof het leven... alleen maar uit een soort hoogtepunten bestaat. Uh, de lach en de traan. Dus dat, dat, dat is evenzeer een schijnwereld, zou ik zeggen... waarbij de camera zich richt op het individu en het ego, als het ware toch opblaast. Ja. Nou oké, okay. nog één keer Schopenhauer. Ja, is heel nog één keer Schopenhauer. Hij is zo mooi. Dus hij, hij, moet, hij moet eigenlijk getwitterd worden. Hij past volgens mij... Ja, hij hij wordt nu, dit is ook twitteren wat jij doet vanuit de auto. Ja. Maar dan, zonder dat het vastgelegd wordt. Maar het zit in ja, ons nou, hoofd Ja, aforisme en tweeten van de letteren. De mooie one-liner van de filosoof Schopenhauer. En die luidt: Andermans hoofd is een waardeloze plek... om als zetel voor waar geluk te dienen. Dank je, Stine Jensen. Graag ja, gedaan. Op weg naar Alkmaar. Om ook daar te praten tijdens de boekenweek over vriendschap. Andermans hoofd is een hele slechte plek. Om, in, eh, om je. Om je hè? Maak jij hem even af, ik ben hem alweer kwijt. <laughs> nou ja, om, om als zetel te dienen voor, voor waar geluk. Om als zetel te dienen voor waar geluk. Koen, Damhuis. Je bent 25, mm -hmm. dat ben je net geworden. Mm -hmm. Je hebt eh, een paar studies eh, gedaan. Je hebt. Eh, nou, een paar. Een behoorlijk aantal eigenlijk. Frans. Mm -hmm musicologie, mm -hmm. bestuurskunde... en je studeerde sociologie aan de Sorbonne mm -hmm. in Parijs. Dat klinkt heel mooi, maar je hebt nog niks afgemaakt. Nee, nee, nee. Je bent dus echt een kind van deze tijd. Uh, ja, maar... of, of, of, of, of, of chargeer ik nu? Nou, ik denk het wel dat zeker is, in de zekere zin. Het idee dat er, dat er steeds meer mogelijkheden zijn... Om, uh, om, om, om een soort van levenspad te kiezen. Dat je dat ook zelf ja. moet doen. En dat je, dat je denkt, oké, okay, wat zou ik eens gaan doen? En dat je... Dat je uiteindelijk maar met een samenraapseltje van allerlei uh, keuzes uitkomt. Zoals ook mensen steeds meer verschillende banen. Kiezen job op uh, en, en en uh, In alle uh, opzichten van ons bestaan geliefde en uh, werk, alles. Ja. Wanneer, wanneer heb jij het idee gekregen om uh, over Facebook te, gaan, te gaan nadenken en te gaan schrijven? Uh, nou, dat was eigenlijk toen ik, uh, toen ik in Parijs studeerde, toen was ik... Uh, ik had een, een Facebook-account aangemaakt uh, om ook een beetje in contact te blijven met, met, uh, met vrienden hier. En, en als ik terug zou komen met vrienden daar, die ik daar zou hebben gemaakt. En uh, op een gegeven moment kwam ik er terug. Ik had daar allerlei leuke foto's natuurlijk op internet gezet uit bij. zoals dus, als dus, dus, dus, dus, dus ik vrienden op bezoek had en dus ik daar al leuke dingen te doen. Was. En uh, toen kwam ik terug en uh, toen zag ik in één keer allerlei vrienden hetzelfde doen. En ik ging me afvragen. Op dat moment van, maar waarom doen zij dat eigenlijk? En ik had iets van, ik zou eigenlijk ook alweer weg willen of ik zou ook alweer wat... wat uh... Even voor de goede orde. Mm -hmm. Hoe voelde jij in Parijs? Had je veel vrienden? Liep je, uh, bedoel, wat voor soort leven had je daar? Je, uh, ja, ik, had, ik, had, ik had me voorgenomen om niet uh, te, me te veel in te laten met Erasmus-studenten... maar probeer ook van te vinden uh, van de universiteit om daarvan mee om te gaan. Ja. Dus uh, ik, ik heb geprobeerd om daar een beetje in te duiken. Dat is waarde gelukt. Maar goed, toen Facebook. Mm -hmm. Toen ik terugkwam inderdaad. Nee, maar dat je daarover na ging denken. Ja, gaan. dat was bij terugkomst in Nederland. Ja. En wat ontdekte je? Uh, nou, ik ging me afvragen eigenlijk... Uh, de, de meest basale vraag in die zin. Waarom doen we dit eigenlijk? Wat is de reden om zo ongelooflijk veel van onszelf te delen? En ook, uh, uh, de, vooral de geslaagde kanten daarvan natuurlijk. Uh, en, en, en dat ook met de half, aan de halve wereld tegelijk met zoveel mogelijk vinden... En um, beetje bij beetje, toen de, ik zag ook een, ik zag vrienden die, die, alle, die, die in Amerika zaten. En ik, dat zou ik ook willen doen. En ik bedacht me dat misschien ook dat idee van afgunst... ook wel eens een centrale rol zou kunnen spelen bij het hele fenomeen Facebook. Uh, dat moet je toelichten. Nou ik, af, ja. Wat ik net bijvoorbeeld ook zag, ik zat in de tuin hier naartoe. Waar vandaan kwam je? Vanuit Utrecht. Ja. En uh, toen zag ik op het station zag ik van die posters met uh, vakantiebestemmingen van zo, so, hoe heet het, zo uh, so over, heet het geloof ik. En er staat een uh, heel mooie, mooie lucht met een C en een paar stoeltjes... met als onderschrift, hier had u ook kunnen zitten. En, uh, en dat idee, dat natuurlijk ook het principe is van reclame... is dat je kortstondig even in, uh, in nou ongelukkig dat klinkt ook wel heel goed maar wel in een soort van on ontevredenheid wordt gedompeld... Uh, om daarna met dat product, uh, we gaan dat product kopen... en dan, uh, dan lost dat de, de ontevredenheid op. Dan ben je in één keer tevreden, Dus het is een soort van afgunst van, oh, zij zitten daar wel... en ik heb dat nog niet, dat ga ik op die manier doen. En ik denk dat Facebook in zekere zin... Maar bedoel, het is allemaal heel erg, wat, wat Stine net ook zei... het is, het is ook allemaal, er zitten hele leuke dingen natuurlijk tussen... En, en fotootjes en, en, en, en goede muziek delen. En Kleine verhalen klein, die mensen kunnen vertellen. Precies, dat is geweldig. Dat, dat ga ik ook zeker niet ontkennen. Het is ook geen anti-Facebook. Maar um, ik heb wel bedenkingen bij dat idee van... de promotie van, van, van het ik. Constant, omdat het ook centraal staat natuurlijk. Bij Wanneer is volgens jou die promotie van het, van het, van het, van het ik begonnen? Nou, In principe, in principe en dat zei Steven net ook... Um, doen we ons altijd het best zo, zo goed mogelijk voor. En um, het punt is alleen dat... Als ik nu hier zou zitten, heb ik een bepaalde... Ik ben, ik ben Koen en ik ben net 25 en ik heb net een boek geschreven. Het is een bepaalde verhouding. En als ik met mijn moeder ben, dan, speel ik, dan heb ik een hele andere rol, een andere positie. Ja. Als ik uh, met Fien op, op de bank zit, op een, op een biertje denk of wat dan ook, dan ben ik weer iemand anders. Het punt is, op Facebook spelen we die rollen allemaal tegelijk. Ehm... Um, dus we moeten ook de boel wel een beetje belazeren. Ons het nog mooier voordoen in die zin, voor in ieder geval voor de hele voor de, hele, voor de halve buitenliggende maar voor een enorme hoeveelheid mensen. Dus uh, Facebook maakt het ook eigenlijk wel een beetje eigen dat we, dat we, de, dat we de boel belazeren. Facebook is met andere woorden het is een, podium. Een, een, een podium waarop liegen, als het ware. En dat doen we allemaal per dag natuurlijk. Wel een paar keer. Dat mm -hmm. hebben ze uitgerekend. Mensen kunnen niet zonder, maar... Ja, dat nee, dit is, ma maakt het leven ook aangenaam. natuurlijk, liegen. Maar ook verhevigd, zeg mm -hmm. jij. Facebook verhevigd liegen. Nou, het, Facebook biedt de, biedt de mogelijkheid om, hè, om beschermd door ons scherm... ook non-stop de indruk te wekken dat we heel erg indrukwekkend zijn. Stuk voor stuk. En, uh, en, en dat is natuurlijk wel iets anders dan ik nu ook kan doen. Er zit, er zit, er zit, er zit dat scherm tussen. En je kunt ook via Photoshop nog even, even dat fotootje nog wat mooier maken. Dat je er nog meer duimpjes krijgt. En vind ik leuk. En, uh... ja. en toen jij in Parijs zat hè? Mm -hmm. en daar studeerde. Mm -hmm. En ook dat, uh, dat Facebook. Daar had je ook wel eens dagen dat je naar huis wilde. Je komt naar Twente. Hè? Ja, dat klopt. En nooit heimwee naar Twente <laughs> had. Heb je dat je wel eens gehad? Uh, jawel, ja. Maar, ja, ja. maar de vraag is, zette je dat dan op Facebook? Ja. Uh... Nou, dat is natuurlijk het punt, dat we, dat we de, de, de negatieve kant... als je echt denkt van, oh, wat heb ik, een, een, een, een kutte of een baaldag vandaag... dan zet je dat niet groot in de etalage. Het is dus natuurlijk dat je jezelf constant zo, zo, zo fijn mogelijk voert. Misschien wel hè, dat je de bus hebt gemist of, of dat, je, dat je tosti is aangebrand. Um, of dat je het zo zwaar met je tentamen, dat je nog even um, een steun in de rug... dat, is ook, dat kan ook heel erg prettig zijn natuurlijk. Maar ik denk meer op, op, op, op een, nou dat klinkt heel zwaar... maar op een meer existentieel niveau... dat we dat wel heel diep opbergen ergens. En zeker niet op Facebook tonen. Ik ga nog even omroepen dat mensen... dit is brands met boeken en het gaat in het kader van de Boekenweek... over vriendschap, over Facebook. Maakt het nou ons gelukkig of ongelukkig? Ik had zelf nog bedacht vanmiddag... is het nou een uh, spiegel die de werkelijkheid uh, Vreselijk vertekend. En daar kunnen mensen op uh, reageren als u wilt. Twitter dat. Een vraag bijvoorbeeld naar hashtag bransmetboeken Of via vpro.nl slash boeken. Daar kan ook uh, gereageerd worden. Ik ga dadelijk uh, contact zoeken met, uh, met Erik-Jan uh, Harmens... Uh, hij is dichter, hij is schrijver. En hij uh, heeft ook zo zijn opvattingen over Facebook. Sterker nog, hij zet Facebook en zeker ook Twitter voortdurend in... heb ik wel eens het idee als ik hem volg om zijn zin te krijgen. Erik-Jan. Daar ben je. Uh, probeer eerst eens even aan me uit te leggen. Klinkt meteen als een bevel, zo bedoel ik het helemaal niet. Die social media, hè? Facebook. Wat vind jij daar het, het, het, het aangename van? Um, ik vind het aangename ervan dat het een hoop geklets is... Heen en weer, uh, uh, vrienden praten met vrienden van vrienden en uh, allemaal uh, door elkaar heen. Het is een hoop get quitter, getwitter, getwitter en, en gedoe. En uh, ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat we normaal gesproken ook al, ook al deden. Maar nu is het via het internet. En normaal gesproken was dat uh, over de heg. Dus het is een, uh, ja, een, een, een online verbeelding eigenlijk van wat we altijd al deden. Maar nu is het zo dat we dat via het internet kunnen volgen. Met andere woorden, er is volgens jou helemaal niks veranderd? Eigenlijk is er niks veranderd, nee, behalve dat we het nu via de computer bekijken. En vroeger moesten we dan naar het dorpsplein, naar een soort bankje toe lopen om, om het te kunnen volgen. Nee. En je denkt ook niet dat de toonzetting van wat we aan elkaar vertellen is veranderd? Jawel, want het gaat via internet. Uh, dus we voelen ons uh, beschermd. Hè, omdat we op elkaar reageren via de, uh, via de computer. En die staat meestal op een soort zolderkamer. Dus dat betekent dat er vaak wat ongenuanceerder wordt uh, gereageerd. Soms ook heel hatelijk wordt gereageerd. Soms heel agressief. Maar soms ook heel vrolijk en optimistisch. Dus dat gaat, uh, gaat alle kanten op. En uh, ja, de, de, de nuance is er wel een beetje af. En heb jij wel eens het idee dat Facebook ons ongelukkig maakt? Nee, nee niet eigenlijk. Het is dus mij helemaal niet, maar dat komt door, door een hele slimme functie van Facebook, namelijk dat je mensen die je niet zo interessant vindt, die kun je, uh, hè, dus je, iemand wordt een vriend van je op Facebook en dan blijkt dat het een oninteressant iemand is, dan kan je twee dingen doen. Je kan dienst, uh, berichten verbergen, dat is een soort knopje, dan verberg je de berichten van degene, dus dan heb je er eigenlijk geen last meer van. Ja. En mocht diegene je dan nog de hele tijd berichtjes willen sturen of op, jou, uh, of op jouw berichten reageren, dan ontvind je hem. En dat kun je gewoon doen en dan ben je klaar. Dus dat is een heel simpel gegeven waardoor Facebook een heel klein, intiem ding kan worden als je dat wil. En, uh, dus er is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Maar misschien kennen mensen die functie niet, dat zou kunnen. <laughs> dat is, nee. Weet ik. Maar luister, wat ik nu meteen denk is: oké, okay, dit, dit is een mooi, mooi, mooi, helder betoog ten faveur van Facebook. Maar als ik nou bijvoorbeeld een tegenstelling zou mogen bedenken, zou ik denken: nou, ja, kijk, je doet je beter voor dan je, dan je, dan je, dan je bent. Ja. Dat is misschien mensen ook wel eigen. Dus je gaat er ook nooit narigheid op zetten. Je maakt een soort rooskleurig beeld van jezelf. En op het moment dat iemand dat aantast, ik bijvoorbeeld, dan ga ik met jou Facebook en dan zeg ik: Nou, Erik-Jan, je zag er niet best uit gisteren. Ja, dan friend je mij gelijk. Ja, dat, dat zou kunnen, maar omdat jij weet dat ik dat doe, zou je misschien wat voorzichtiger uh, op mijn uh, berichtjes reageren. Ik denk dat mijn volgers weten dat ik wel kan ontvrienden als ik dat wil. Maar het belangrijkste is denk ik dat het helemaal niet erg is dat wij uh, op Facebook onszelf ophemelen. Hè, we zijn eigenlijk een beetje onze eigen marketeers geworden die ons leven uh, schitterender voorstellen dan het leven werkelijk is. Ik bedoel, mijn privébezonjes uh, zet ik echt niet op, uh, op, in, op internet of op Facebook... als ik een huwelijksprobleem heb, dan zal niemand daar weet van hebben. Maar dat is dus helemaal niet erg. Bedoel, je, je, je gaat niet op Facebook zitten om, uh, om de waarheden over anderen... Uh, uh, om daarachter te komen, maar je gaat erheen om verhalen te horen. En dat is het mooie, denk ik, van dat medium. Nou, kijk, Koen, nou mag, jij, nou mag jij hier even, Erik okay. Jan, mag jij iets op zeggen? Want hij zegt: kijk, hij veegt nu in één klap je hele verhaal van tafel. Hij zegt: ja, ik ja, denk dat het ja. niet Wat ik sowieso doe, is dat ik, dat ik Facebook ook als een spiegel, daarmee het boek ook de virtuele spiegel, als een spiegel. Kijk, uh, voor, de, voor de tijd van de maatschappij plaatsen. Wat hij, wat hij, wat hij... Maar daar zullen we het zo over hebben. We wat het zo over, okay. wat, kijk, wat Erik Jan nu zegt is... Luister, luister, zegt mm -hmm. hij. Wat is er nou mis mee dat we onszelf alleen maar opheven? Nou, kijk, Wij ik... zijn de marketeers van onszelf geworden. Ja, nee, goed, dat is het idee van de BV, ik natuurlijk. Dat, uh, maar uh, het probleem is, denk ik, hier, dat, uh, om, dat we het, ons uh, uh, zelfbeeld ook... meer en meer laten afhangen van anderen. En dat we... Um, ons het om het iedereen voor gelukkig te zijn. Dat we anderen gelukkiger wanen dan dat ze daadwerkelijk zijn. En dat je in één keer geconfronteerd wordt met... ik weet niet, tientallen honderden uh, vlieren fluitende vrienden... die van allerlei, die, die in het vliegtuig zitten naar Maleisië... en jij net terugkomt van een regenachtige werkdag... of die weet ik van wat voor interessante dingen aan het doen zijn... Uh, er zijn ook allerlei onderzoeken gedaan in Amerika... door sociologen en, en psychologen... die steeds, en in Barcelona ook, die steeds maar weer aantonen... dat uh, des te meer mensen op Facebook zitten... des te meer ze ook denken dat het, leven eigenlijk, uh, dat het leven niet eerlijk is... en dat het ook niet lijkt op wat het zou kunnen zijn... omdat die anderen het allemaal beter doen. Erik-Jan. Ja, nou, dat geloof ik. ik geloof absoluut dat daar wat in zit. Hè. Dat, dat, we, dat we mensen binnen onze kring hebben die inderdaad elke week naar Maleisië gaan... en dat we denken wat vreselijk, dat zou ik ook wel willen. En dat je daarmee misschien een soort, soort, soort minder goed zelfbeeld zou krijgen. Of iets maar ik heb daar ook wel een oplossing voor. Namelijk, die gooi je namelijk ook gewoon uit je vriendenkring. Het is mensen die, die echt een leven leiden waarvan ik denk van... jongen, jonge, daar word ik ongelukkig van. Die, die, die, die zou ik eruit kunnen gooien. Ik, wat ik maar wil zeggen is dat er een soort on-demand functie... Die op zitten, en dat je dus zelf kan kiezen wie je wel of niet actief volgt. Maar kijk, mag ik even nu een, een, een, een, een, een tussenwerping maken? Een hele simpele. Want wat we hebben gedaan uh, is ook mensen oproepen om, om te reageren. Hè? Mensen mogen reageren via hashtag brandsmetboeken en via #vpro. Slash nou, en dan wordt er gereageerd. Wat er nu vooral gebeurt, er wordt heel veel gereageerd, is dat mensen de informatie doorgeven. Dus er gebeurt niet zoveel. En er is de heer de Kees de Kok, ik hoop dat Kees de Kok nog luistert. Hij kijkt mij vrolijk mond eraan door een brilletje. En twee minuten geleden heeft Kees de Kok laten weten wat een dat hij het onderwerp saai vindt en het programma vindt hij vermoeiend. De kok levert geen enkele wezenlijke bijdrage aan de hele discussie... behalve dan dat hij, dat hij uh, blijkbaar op de verkeerde zender zit... en iets anders wil. Dan zou ik zeggen, doe dat dan ook vooral. Of probeer, en probeer, nu, uh, probeer nu, evenals trouwens Wim van den Kamp komt ook binnen... probeer gewoon, gewoon een vraag te stellen... Want dat is wat ik dan bij die so social media af en toe denk, Erik-Jan. En ja. daar mag jij er iets over zeggen. En, en, uh, en Koen dadelijk ook. Is dat het allemaal een soort eenrichtingverkeer lijkt. Het lijkt alsof er heel veel gecommuniceerd wordt. En het gebeurt helemaal niet. Nee, maar ik geloof, ik geloof ook heel erg dat ik ben het opzicht. Ja, het Wim van den de Kamp is over, is over zijn positieve reactie, moet ik even ja, zeggen. Ja, ja, ja. Want het gaat ook allemaal heel snel. Hè? Maar Kees de Kok, daar wacht ik nog op met zijn vader. Nee, maar ga door. Ja. Maar ik, ik geloof dat ik het echt wel eens ben met, met, met sceptici, maar dat ik de tijdelijkheid van alles inzie. Kijk, ik geloof heel erg dat mensen uiteindelijk stom verveeld raken van het heen en weer gekletst. wat nu gebeurt via social media en dat ze daarmee gaan stoppen. Tenminste zeker een soort avant-garde die je nu nog hebt. Hè? Je bedoel, ik ben schrijver, dus je hebt nu een aantal schrijvers die nog actief gebruik maken van, uh, van dit soort social media om verhalen te vertellen. En ik denk dat ze daar uiteindelijk misschien wel verveeld van raken, want inderdaad, iedereen kan maar wat roepen. Dus je maakt een uitzending en iedereen en kan roepen op zich van ja. shitzooi of waardeloos of wat dan ook. En dan kan je zeggen, wat is daar de waarde van? Nou, op zich niet zoveel, behalve dan dat je weet dat er in ieder geval mensen luisteren. Terwijl je voorheen daar uh, maar vanuit moest gaan. Dus je hebt in ieder geval het, het, het fysieke bewijs dat mensen nu, Wim, naar jouw programma luisteren. Koen? Cool. Ja, dat is een vorm van herkenning natuurlijk. Bevestiging dat, ja. uh, dat jij dat toe doet. En dat is, ook, dat is ook heel erg prettig. Maar het, het punt is dat ik, wat, wat daar een, wat een soort van gevaar dat eronder zit is dat het, omdat iedereen dat doet... Dat je dus ook van wapenwetloop van, van succes ook aan het opbouwen bent. En ja, ja. dat is heel fijn voor mensen als jij, die wel heel erg succesvol zijn... maar mensen die het moeten stellen met hun middelmatigheid... die, uh, die, die zien zich stel, steeds, uh, ook steeds meer geconfronteerd daarmee. En ik denk juist dat we de middelmatigheid en masse verbergen... wordt die middelmatigheid tegelijkertijd ook steeds moeilijker om te accepteren. voor iedereen. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat mensen die voorheen een heel mediocre leven hadden, een heel middelmatig leven hadden, kunnen nu hun leven wel iets mooier maken dan het is. En dat op zich is al een soort vertelkunst die op zich toch niet per definitie af te wijzen is. Uh, het is niet per definitie af te wijzen. Maar het is, ik, wat, wat, wat, wat ik in mijn boek vooral mee bezig ben, is, is, is, is een soort van bewustwording daarvan. Hè? En, en hoe kun je vervolgens um, verhouden tot, um, tot, al die, tot al die honderden facebook -vrienden. Ja, ja. Erik-Jan, jij mag nu op de valreep mag jij een vraag bedenken... die Koen straks moet beantwoorden. Dat is een goeie, hè? Dat is een goeie. Die moet ik nu ook al stellen. Ja, nou, je moet, als je nog even blijft hangen... Je mag hem dat, ook twitteren. Nee, je, mag, je mag hem ook... Weet je, ja, tuurlijk. Jezus. We dat in, <lacht> ik, dan, moet, dan laat ik die arme man nog aan de telefoon hangen. Twitteren maar even, die vraag. Ik ga een vraag twitteren. Dat is hey, dank je voor de bijdrage. We krijgen nu uh, ANWB. Ja, want er staat een file op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Venlo en Velden staat twee kilometer door een motorrijder die onderuit is gegaan. De weg is nog dicht bij Velden. Verkeer kan er wel langs via de vluchtstrook. En dat was ANWB. En dit is Brands met boeken. Net aan de telefoon Erik-Jan Harmens. Hij is dichter, schrijver en hij werkt ook bij een communicatiebureau... Erik Jan vertelde het een en ander over de voordelen van social media en Facebook. Want daar gaat deze hele uitzending van Hans met boeken over. De virtuele spiegel waarom Facebook ons ongelukkig maakt. Geschreven door Koen Damhuis. Koen, die sociologie studeerde en naast vele andere dingen niet afgemaakt nog. Maar dat komt nog. Publiceerde vorig jaar in de Volksant essay. Facebook laat ons zien wat we niet bereikten. Nou, we hebben nu een aantal schermutselingen gevoerd over dat, uh, over dat Facebook. En jij zegt, en dat wil je ook graag nu toelichten, denk ik... dat Facebook dat staat ook voor iets. Mm -hmm. En dat is niet iets wat op zichzelf staat. Dat staat voor een samenleving zoals die nu is. Mm -hmm. Ik zou zeggen, neem het woord. Ja, er valt heel veel over. Dus daar heb ik wat op... je... tijd voor nodig. Nou, je mag ook... we hebben ook de tijd, Koen, dus ga je gang maar. Nou, er zijn heel veel dingen. Ik denk... Um... Allereerst is het een enorme vorm natuurlijk van uh, gelukspropaganda. Uh, positiviteit. Wat je overal ziet uh, in, in allerlei van die bladen. Uh, uh, jij kunt gelukkig worden, jij kunt succesvol worden, en succes voor jou, geluk is een keuze. Uh, dat idee dat, dat iedereen het ook zou kunnen bereiken, dat, dat iedereen ook wat mee, uh, dat iedereen het ook zou kunnen worden, natuurlijk, dat is, dat is een heel erg sterk idee. En uh, dat, dat houdt verband ook met, met het idee dat, uh, dat vroeger... dat we opgesloten zaten in, uh, in allerlei uh, kaders. Uh, je, kon, je, kon nog niet, je kon jezelf niet echt ontplooien. Er is een enorme revolutie overheen gegaan. Uh, in de jaren 60 zijn om die, die zuilen omgekegeld. Het idee van zelfontplooiing is hier erg belangrijk geworden. Um, tegelijkertijd, of eigenlijk uh, ondertussen, is ook... Uh, het ideaal van de meritocratie, dat je niet meer wordt afgerekend uh, op, je, op de huidskleur of de religie of waar je vandaan komt of wat dan ook. Maar vooral uh, je eigen prestaties, die tellen. Het gaat om wat jij doet met je leven. En um, dat is uiteindelijk natuurlijk heel erg mooi. Omdat je niet meer de, de, de, de, geen nepotisme meer, en clientelisme en weet ik veel wat wat. Voortrekkerij. Het, het gaat alleen maar om wat, je, wat jij persoonlijk met je leven doet. Het enige het nadeel tegelijkertijd is... Ja, de winnaars die staan zich, zoals net ook aan de telefoon... die staan zich heel erg te feliciteren. Terwijl de losers alleen nog maar zichzelf hebben... om, um, om, om hun falen aan te wijten. Um, dat uh, is Facebook ook in zekere zin natuurlijk. Het is een heel erg mooi medium ook om te laten zien. Verliezen zijn geen verliezers meer van het systeem... zoals vroeger. Arbeiders of zo. In de 19e eeuw. Maar je valt tegenwoordig ook als mens. Niet alleen sociaal, maar ook als mens. En Facebook is een heel erg mooi medium... om te laten zien... dat jij in ieder geval geen verliezer bent. Verliezer is een loser geworden. Dat jij geen loser bent. Jij kunt aan de hele wereld laten zien... dat jouw leven er wel toe doet. En Tegelijkertijd zie je ook dat, dat allerlei... Uh, op... op, de, op, op uh, televisie wordt natuurlijk ook die, die, die maakbaarheidscultuur... die individuele prestatiecultuur, wat dat betreft, ook heel erg gevoed. Uh, programma's als Idols, weet ik veel. Uh, uh, de, met Big Brother ook zelfs hoef je maanden aan de bank niet meer uit te komen. Je kunt, je, je kunt gewoon jezelf blijven, zoals Jamais zo, zo mooi zei. Je noemt dat in je boek, de Amerikaanse droom 2.0. Mm -hmm. Toch? Mm -hmm. Dat is waar je het nu over hebt. Er komt ook een Twitter binnen van iemand die zegt... Uh, ik moet denken aan Alain de Botton, dat is een Engels uh, ja. cijfer... en zijn boek over statusangst. Ja, nee, ik, ik, ik heb het ook... Dat is een Bouton, reactie kun je van de, niet... de heer Lelyveld, zeg maar. Ja, ja? Die kun je natuurlijk niet ongemoeid laten in dit, in dit, in dit, in dit hele verhaal... maar waar, waar Botton het nog niet over heeft... Uh, dat is de link tussen statusangst en statusupdates. Leg maar even uit wat, wat, wat hij over statusangst uh, zegt... Nou, wat, wat, wat de Boton ook zegt, dat is dat idee dat we uh, die meritocratie heeft hij het bijvoorbeeld ook over. Uh, en dat we, dat we steeds meer uh, in een soort van uh, red race of zo zijn verwikkeld geraakt om die status. En zo zet dat idee van uh, wat in het Engels keeping up with the Joneses heet, hey, dat mijn auto uh, mooier is dan die van mijn buurman. <laughs> en als mijn buurman een nieuwe auto heeft, dan moet hij van mij wel minimaal. Uh, nog net iets, iets meer turbo hebben of weet ik veel iets. En, uh, en wat, wat nou mijn punt is... dat, dat kan leiden met, met, met het punt van Bouton, dat, uh, tot een statusangst. Dat, dat je bang bent voor, voor, voor, voor, jou, voor het zelfbeeld. Dat je hebt ten opzichte van anderen. En wat ik denk dat met internet heel erg het geval is... is dat die, um, die, die wedstrijd eigenlijk... die voeren we niet meer met alleen de buurman... Of in de, in, hey, met de buren op zich of met je wijk. Of, of de maar die voor in, op internet voer je die met iedereen tegelijk. En, um, en dat kan je natuurlijk ook confronteren met allerlei verhalen <laughs> die je misschien liever niet gehoord zou hebben. Uh -huh. Ik ga er nog iets in. De tyrannie van het intieme, wat is dat? Uh, dat, is, um, dat is een, een, een term van um, Richard Sennett. Dat is een Amerikaan. Een socioloog ook, inderdaad. En die zegt ook dat. Die heeft een boek geschreven over het verval van de publieke mens. En beweert dat we dat, dat, dat vroeger. Het is een beetje utopisch. Dat het vroeger dat, dat publiek en privé nog heel goed onderscheiden konden worden. Um, en zijn, zijn, zijn droombeeld bestaat ook eigenlijk uit. dat, dat, dat, dat we meer, ook in de politiek. Uh, het privé uh, voor privé moeten houden en het uh, publieke. Uh, laten we um, voor, de, voor de publieke zaak moeten inzetten. En um, ja, wat, wat hij natuurlijk bang voor is, en dat zie ik ook uh, waar we het net eigenlijk over hadden, op, op, op Twitter bijvoorbeeld. Dat uh, al die persoonlijke reacties domineren. Um, nou kun je daarbij uh, bij afvragen of dat wel zo is. Want waar in waar zijn boek een beetje aan voorbij gaat, is. Wat ook als de tyrannie van de formaliteit is genoemd. Wat is dat? Nou, dat we vroeger. Ik bedoel, uh, we hebben eeuwenlang. Hebben die machthebbers natuurlijk. Die hebben ook publiek en privé heel erg door elkaar lopen daar, Die zaten in hun kasteeltjes. En die hadden allerlei privébelangetjes die ze via de politiek konden regelen. En um, ondertussen zaten, zaten de meeste mensen. Um, uh, in, die moesten naar de kerk en daar. Een hostie eten en die eten, handje, handje op en uh, mondje dicht, goed kouwen. En, en verder niet te, vooral niet te veel kritiek hebben op het systeem of wat dan ook. En, uh, en dat is denk ik heel radicaal omgekeerd in de afgelopen decennia. Zeker via social media natuurlijk, waarbij iedereen in één keer een megafoon heeft om, om uh, zijn mening te verkondigen. René Sotterveld vraagt zich af: heeft Koen Damhuis geen Twitter-account? Uh, nee. Waarom niet? Dat nou, ga ik misschien nog wel doen. Dat ga je wel doen? Ja, misschien. Waarom? Nou, Maar dat is dat vooral om anderen te volgen, denk ik. Uh -huh. uh, weet ik veel, iemand, uh, journalist of zo. Of, uh. en, en, en heb je een, en je Facebook? Heb ik wel. Ja. Heb je wel? Ja. Hoe vaak per dag zit je erop? Ik denk uh, drie keer of zo. Vier keer. Iemand zegt Facebook is namelijk gewoon een handig bewegend adresboek. Goed voor verre contacten, niet ja. voor echte vrienden. Wat je hier namelijk ziet, eh, dat, nog een reactie van iemand. Facebook maakt, maakt alleen ongelukkig als je te veel op zit, net als tv kijken. Mm. Dat is ook een reactie. Ja, maar wat mij eens opvalt aan alle reacties van de mensen, is hoe on ongelooflijk uh, redelijk die zijn. Mm het -hmm. zijn allemaal mensen die er dus op een hele verstandige manier waarschijnlijk mee omgaan. Mm -hmm. Dus misschien is het beeld dat jij schetst al veel te somber. Um, nee, dat, dat, is, ik, dat is natuurlijk ook eigen aan het idee van, zo van de tendens schetsen. Je moet, je moet, uh -huh. um, je moet duidelijk uh, weergeven waar het over gaat. En, en, die, die, die. Dit was natuurlijk ook een beetje provocatief. Maar, maar de tendens is... En dat, dat, dat grappig is dat het ook steeds met al die onderzoeken, dat het ook uh, onderschreven wordt eigenlijk. Dat we steeds meer moeite hebben om, um, de, om onze eigen situatie te accepteren. Uh, juist omdat we zo ongelooflijk omdat we steeds meer uh, geconfronteerd worden met het succes en al die uh, vrolijkheid en, en, en voorspoed van mm -hmm. anderen. Dat, dat, is een ten, dat is onderzocht, zeg je. Dat is een tendens. Dus we, we, we kunnen steeds moeilijker. Dat betekent het concreet met ellende overweg. Omdat het... nou, we zijn er nu natuurlijk nu ook zelf de, de veroorzakers. van. Dat is het grappige. We zijn, we zijn zowel uh, dader als slachtoffer tegelijk. Maar leg dat eens uit. Nee, die, de, de ondertitel van het boek had ook niet eigenlijk moeten zijn... waarom Facebook ons ongelukkig maakt... maar waarom wij ons via Facebook ongelukkig maken of kunnen maken. Ja. Maar de, wat je zegt, we zijn dader en slachtoffer tegelijk... Nou, we, we doen het zelf natuurlijk. Ja. Uh, het, het, het idee wat was gezegd is: de uh, medium is de message. Marshall McLuhan. M ja. McLuhan, inderdaad. Het is denk ik niet echt. Het is, in, in, het is denk ik eerder dat uh, het, het uh, medium bestaat juist uit ons, uit al die berichten. Het omgekeerde. En al die status updates en al die foto's. We gaan dadelijk trouwens Menno Wichman uh, uh, horen, die hangt aan de telefoon. Nog niet. Die wordt dadelijk gebeld. Dat geeft ons de ruimte en uh, uh, tijd om eventjes stil te staan bij wat je ook hebt gedaan in het boek. Dat zijn drie overlevingsstrategieën. Mm -hmm. Leg dat maar even uit. Waarom dat, wat, wat, wat dat zijn in dit geval. Nou, Omdat het is ook een beetje uh, iets wat misschien lichtelijk opgeblazen wordt met het is ook weer. Uh, het is een beetje met een knipoog. Uh, ja, dat geloof ik wel. Maar, maar het is. Het is, uh, ik heb wel, ik zou het te goedkoop vinden om het alleen maar om, uh, om, om de kritiek op te leggen. Ik probeer ook juist na te denken over hoe kun je wel tot Facebook varen. Juist omdat het ook uh, iets, iets blijvends is, denk ik. Wat, wat Stine zei over, um, over die weak ties. Ik denk dat, um, dat we steeds meer, um, dat, dat, dat de wereld ook in die zin lijkt op, op sociale netwerken. Uh, dat we niet meer in een klein groepje leven, uh, heel erg uh, verticaal. Je doet dit, doe dat en je doet dat. En je, bent, je hebt die en die en die rol. Maar dat, dat we steeds meer als, als in een wereldwijd web uh, onze vrienden onze over de hele wereld uh, hebben. En dat Facebook ook heel erg handig kan zijn om daarmee in contact te staan. Ja, maar, nee, dat is, ja, maar wacht even voor je maar. Dit mag je even bewaren voor dadelijk. Mm -hmm. Dat is namelijk ook een reactie van iemand. Dat vind ik ook al weer leuk: Freek Westera. Er komen heel veel berichten binnen. Die zegt: het is veel meer dan enkel die, die wall, zegt hij. Het is ook een middel om samen iets te bereiken. Oh, dat kan, tuurlijk. Want je kunt op een hele makkelijke manier, natuurlijk, die gemeenschap ja, zeker. vormen. Ook. Ja, ja. Maar we gaan eerst even naar, naar Menno Wigman. Het is immers boekenweek en ik heb drie schrijvers in dit programma... die iets over Facebook zeggen. Stine Jensen aan het begin van het programma. Halverwege hoorden we Erik-Jan Harmens... die nog steeds overigens zijn, zijn vraag moet, uh, moet twitteren. Ik hoop dat hij toch luistert. Anders zetten we die, uh, die, die vraag gewoon, uh, gewoon op internet. Ja. Uh, Iedereen kan trouwens twitteren naar hashtag brandsmetboeken. of reageren via vpro.nl slash boeken. Ik praat dus met Koen Damhuis. En dat is naar alleen van zijn boek, De Virtuele Spiegel. Waarom Facebook ons ongelukkig maakt. Menno Wichtman, die heeft een tijd lang voor tirade. Dat is een mooi literair tijdschrift. En die hebben ook een blog, een blog bijgehouden. En Menno schreef daar een tijd geleden, nou, niet eens zo lang geleden, een stuk over Facebook op. En. Dag Menno, je bent er? Hallo, goedenavond. Ja, en in dat stuk zei je van... en nu heb ik het wel gehad. Ik ben er nu klaar mee. Ik kwam daar overigens ja. achter... omdat... Uh, omdat ik, dat weer, ik heb zelf geen Facebook. Daar zit geen enkele reden achter. Ah. Behalve dan misschien dat als ik Facebook zou hebben... ik uh, de hele dag over de heg hang. En dat kan ook niet de bedoeling zijn. Maar jij hangt liever helemaal niet over de heg. Nou... Uh, kijk, ik, ben, ik heb er iets van anderhalf jaar op gezeten en vorig jaar in april ben ik er van afgegaan. Um, omdat ik. Je zou uh, Facebook ook wel het kopieerhok van de thuiswerken kunnen noemen. Um, en ik werk nou eenmaal thuis. En uh, de verleiding om uh, op Facebook te zitten is dan uh, laat ik maar zeggen, onweerstaanbaar. Um, en als ik bijvoorbeeld wat ik wel deed, ik zette er soms prikkelende dingen op En dan deed ik boodschappen. En dan was ik tijdens het boodschappen doen eigenlijk gewoon nieuwsgierig of erop gereageerd werd. En zo gaat het de hele tijd maar door. Er wordt voortdurend door iedereen op elkaar gereageerd. En wat mij, uh, wat mij steeds meer opbrak is dat ik geen rust meer in mijn hoofd had. En uh, nog steeds vraag ik me wel eens af hoe een schrijver die thuis werkt... Um, ja, ze eigenlijk kan concentreren. En zoals ik dat in dat artikel zeg, um, ja, hoe die goed en diep in jezelf kan afdalen. Ik, in ieder geval, kan het niet. Nee, ik ben er misschien ook te oud voor. Ik ben ook niet opgegroeid met Hives of Facebook. Maar uh, het is onweerstaanbaar gezellig en onweerstaanbaar promiscu. Uh, maar het, lukt mij. het is mij niet gelukt om er... Ja, bijvoorbeeld een half uur per dag naar te kijken. Maar Wat bedoel heb... je met onweerstaanbaar promiscuus? Ja, nou, dat is volgens mij nog niet echt in de uitzending. Nee, daarom? Uh, ja, nee, kijk, je kunt ook met uh, volwassen mensen zitten als uh, de eerste de beste brugklasse met elkaar te chatten en, het, uh, en te mailen en alles en... Uh, nou ja, het is, dat, dat valt allemaal niet op dat Facebook zelf zo te zien. Maar het is een hele promiscue aangelegenheid. Blijf even, blijf even, blijf even, blijf ja. vooral even hangen, Menno, Menno. Want ik ga nu even onderbij, dit, dit doet me denken aan een hoofdstuk uit je boek. Okay. De permanente schoolreunie. Ja. ja, dat is het idee. Uh, waar het uiteindelijk, uh, ook, het, soort, het is midden in het boek... en dat is ook eigenlijk waar een heel groot deel van het boek samenkomt. Dat is, wat, uh, dat is een, een beetje een metafoor die ik gebruik voor Facebook... Um, dat we met z'n allen, we zoeken allemaal oude vrienden weer op en oude klasgenoten. En, uh, en uh, om, om met al die mensen onze, onze verhalen te delen, onze, onze levens. Maar wat is daar mis mee? Dat, dat is eigenlijk... Uh, ja, maar dat moet je dan uit. Wat is daar, kijk, ja, kijk, het punt is, waar ik, ik had het eerder over afgunst. Ja. En uh, die voelen we niet voor de koningin. Omdat hij toch, die zo vreemd en afstandelijk en een gouden koets en een vreemde tongval en alles. Maar die voelen we wel... Voor mensen, voor onze uh, mensen waarmee we ons kunnen identificeren met ons met waar we een soort van referentiekader mee gemeen hebben. En dat zijn juist de, de mensen nou, dus wie we vroeger op de schoolbankjes zaten. Um, met wie we wat later nog op, uh, op de sportvereniging hebben gezeten of wat dan ook, die een beetje gelijk zijn. En het punt is, die statusangst ook, en het idee ook uh, dat ons leven niet lijkt op wat het zou kunnen zijn. Op afgudst. Dus in die zin, die kans is het grootst als je uh, wordt geconfronteerd met al die verhalen... van mensen die vroeger zo dichtbij je stonden. Omdat uh, jij denkt van, oh dat had ik ook kunnen doen. Ik had ook in hun schoenen kunnen staan. Ik had ook hetzelfde levenspad kunnen kiezen. En wat ben ik nu eigenlijk voor een stakkertje dat ik nu hier sta? Even nog. En Menno, denk jij ook even hardop mee nu. Er zijn, er, zijn, ik heb, er zijn regelmatig mensen die uh, door Facebook... maar ook door inderdaad uh, die, die oude klassenfoto's die je op kunt uh, roepen... Uh, weer teruggaan naar die tijd ook. Hè? En dan bijvoorbeeld het meisje of oh, de man die ze daar toen kende weer op gaan zoeken. En die daar dan ook opnieuw mee gaan beginnen. Mm -hmm. Ja, dat kan ook iets moois zijn. Dat kan iets heel moois zijn. Dat zeker. Maar is... Mijn eigen zus heeft dat gedaan. Wie heeft het gedaan? Ja, mijn eigen zus. Wat heeft ze precies gedaan, Menno? Nou ja, goed. Over de radio, ja. ja, doe dan. Ja, nou zij, je bent nu zee, begonnen, dus het zij moet ook. En en, en een verhouding al vanaf haar, nou nog van voor haar twintigste. En die hield tot uh, hield lang stand. Maar zij kwam weer in contact met een oude DJ die lang geleden iets voorstelde En uh, is tijdelijk bij hem teruggegaan. En nu is ze weer terug bij de gewone vriend. Maar dat soort dingen gebeuren allemaal. Ja, die gebeuren. Nee, maar dat is even, even. We vergeten even dat het je zus was. Maar wat. wat, wat ja, nee, maar goed. Wat, wat betekent dat? Is dat, is, dat heeft, is dat ook een soort. Uh, nostalgie? Is dat een verlangen naar iets waar, waar je helemaal geen verlangen meer naar moet hebben? Wat aangedreven wordt door die sociale media? Dit vraag je nu aan mij? Of... Ja, ook. Ja. ja, nou ja, kijk, euh, euh, het is. Ik merk als ik deze uitzending beluister, het is een ontzettend ambigu onderwerp. En niemand kan er helaas, of nee, niemand kan er iets eenduidigs over zeggen. En net als met de liefde heeft het hele mooie kanten en heeft het euh, hè, wat meer zware kanten. Uh, ik heb niet de behoefte gevoeld om um, contact op te nemen met de oude klasgenoten. Nou ja, toch wel één iemand. <laughs> maar um, ja, zo zit het in elkaar. Het is, uh, het is heel ambigu. Dank je, Menno, voor deze Goed. reactie. Dat was ja. Menno Wigman. En Menno, die uh, is dichter, deze weken verscheen over zijn... Uh, Dichtbundel. Mijn naam is Legioen. En wie dat nog niet kent, probeer het te leren kennen. Het is een hele mooie, mooie dichtpundel. Ik had het net even over... over zeg maar dat, je dat terugverlangen naar, naar toen. Hè? Mm -hmm. dat is, en we gaan even heel, heel, heel, heel, heel kort door de bocht nu. Mm -hmm. Ik. Mm -hmm. En dan mag jij me corrigeren of me juist aanvullen... nog korter door de bocht doen. Dus... Je komt via die sociale media weer in contact met die wereld van vroeger... en die idealiseer je op de een of andere manier. Ik spreek daar verder geen oordeel over uit. Maar je zou kunnen zeggen, dat is een soort nostalgie... waar je helemaal, helemaal niks eh, aan hebt. En dan moet ik ook gelijk denken aan iets als boer zoekt vrouw. Ook een soort nostalgie van deze tijd. Mm -hmm. Is dit te, te, te, te veel op één hoop gegooid? Ja, nostalgie. Ik weet niet of dat het goede woord dan maar is. Maar wat is het woord dan? Pff ik uh, denk nee, Wat dat betreft denk ik dat erkenning een centraler begrip is. Hè? Erkenning? Ja. Erkenning die iedereen wil... Nou, kijk, het punt is natuurlijk ook. Is, is dat het vroeger, als je de zoon was uh, van een schoenmaker... en jij werd ook schoenmaker, dan was het heel duidelijk. Jij kende, iedereen kende jou als schoenmaker, dat dorp, en je kreeg ook erkenning voor. Het. Dat is in, in deze tijd natuurlijk een stuk moeilijker geworden... ook om, om aan iedereen te kunnen laten zien van, kijk, dit doe ik. Dit is mijn, dit is mijn plek in, in de wereld en dit eigenlijk ook bij. En... en uh, Facebook is er natuurlijk ook een heel erg handige methode voor. Om, of een, een medium voor. om te laten zien. Je hebt ook LinkedIn natuurlijk. Kun je op Facebook ook. zijn we al bezig met het schrijven van onze autobiografie. Van ik heb hier gewerkt, ik heb dit en dit gedaan. en, en anderen kunnen dat weer leuk vinden. En dat is heel verklaarbaar. Dat is. Uh... Die overlevingsstrategieën van ja. je, hè? Mm -hmm. Drie. Ja. Waarom heb je die bedacht? Dat is om, om, te, om, om, om te ontsnappen aan. Uh... Leg maar uit. Nou, ook ik. Het is. Ik borduur ook voort op. Sommige punten die ik al eerder heb aangehaald. En. Ook om bepaalde dingen duidelijk te maken. Bijvoorbeeld. Dat idee. Tegenwoordig dat je zo ongelooflijk. Jezelf zou moeten zijn. Of Dat Facebook ook. Wat dat betreft. Een middel is om te laten zien. wat wat jij allemaal in je leven hebt gedaan. En. Uh, wat, wat jouw persoonlijke interesse zijn en jouw merken en, en uh, jouw favoriete muziek en uh, het, het, uh, dat idee, dat is denk ik uh, best wel een beetje verknipt. <laughs> uh, wat ik heel erg graag wil laten zien bijvoorbeeld bij een van die strategieën is dat, het, dat we niet zo bijzonder zijn als we misschien zouden wensen en uh, dat we dat ook maar eens misschien zou, meer zouden moeten omarmen. Dat we, dat we middelmatiger zijn dan dat we ons voordoen. Dat we niet zo uniek en, en authentiek en... en, en uh... Zelfaanvaarding. Het is een vorm van zelfaanvaarding ook, ja. Wat moeten we nog meer doen dan volgens jou? Dat is er één. Het nou, klinkt ook weer zo ongelooflijk nee, maar... gebiedend, mijn vingertje. Nee, nee, nee, nee, maar zo bedoelen we het niet. Hm. Want we nemen het allemaal met een knipoog, maar intussen luisteren we wel. Hm. Nog één. Zelfaanvaarding. Nou, je zou je ook kunnen afvragen waarom je alles of alles, waarom je... Uh, de, de, de, de, waarom je de, de, de mooie... Die, al die, die, die gelukspropaganda met, met de halve wereld zou moeten delen. Waarom kan er niet ook niet met, uh, met een klein groepje? Met, met een, uh, ik ken weinig... Facebook-vinden die, uh, die minder dan 200 vrienden hebben. Maar je zou wel kunnen vragen: waarom zou je dat niet gewoon met een kleinere groep doen? Waarom moet je dat per se met iedereen delen? Dat sluit ook eigenlijk aan bij de kritiek van, ja, je, je kunt toch ook gewoon ontvrienden? En uh, dat is ook zo. Maar het punt natuurlijk, het is heel fijn als je weet dat ook heel veel mensen kijken naar, jou... en dat je dat die erkenning ook van heel veel mensen tegelijk komt in plaats van slechts een handje vol. Kijk, iemand die, die uh, Koen Planken, die zegt... ik heb Facebook, maar ik heb liever echte vrienden. En uh, dat is meteen een hele leuke, leuke, leuke opzet voor de volgende vraag. En die laat je ook weten. En ik lees ook liever een echt boek. Hoe, hoe komt het toch dat mensen via de sociale media... altijd zo onhoffelijk worden? Onhoffelijk? Nou, dit is een onhoffelijke opmerking. Ik, hij leest ook liever een echt boek. Hij vindt dit boek van jou, waar hij ons over hoort praten, geen echt boek. Ja, nee, goed, maar die zelf weten. Nee, ja, dan hoef je niet gepikeerd te gaan doen. Dat nou, ik, ben, ook... ben, ik ben allerminst gepikeerd. Maar de vraag is: waarom doen mensen? Hoe komt dat? Hoe komt dat? Nou, het is natuurlijk dat je, je kunt afgeschermd, uh, anoniem, in ieder geval risicoloos, kun je je mening ventileren. En, uh... Als die, ik denk dat als hij hier zou zitten, ligt tegenover mij of tegen ons... dan had hij niet hetzelfde gezegd. Nee. Misschien is hij wel zo iemand, dat zou ook nog kunnen. Maar ik, ik denk dat het voor het grootste deel niet het geval is. Dat mensen ook weer in die zin beschermd door hun scherm... Uh, van allerlei dingen kunnen en, en ook gaan roepen. Zou het wat dat betreft niet aangenamer zijn... als mensen zich eens wat meer, uh, meer zouden inhouden wat dat betreft? Nou, je mag nu ja. best een moralistisch antwoord nee. geven of niet? Nee, maar... Ja. Ja, maar ik kan een, keer een klein beetje nog even tweede keer na gaan denken... over hoe zo'n boodschap ook over zou kunnen komen. Want we hebben hier een heel merkwaardig fenomeen bij de kop. Ja. Namelijk het volgende. Dat als het waar is dat iedereen zich presenteert als zijn beste zelf. Ja, hè? alter ego. Ja, hè? Dus, want, want voor losers is geen plek meer. Dan is dat iets wat, wat je inderdaad ziet, voltrekken. ik oordeel daar verder niet over. Maar dat gaat gepaard tegelijkertijd met een soort openhartigheid... waar je ook weer niet op zit te wachten. Um. Zoals nu hier. <laughs> ja, nou, wat ik zei, ik denk wat, wat dat betreft dat die, dat die bescherming. En die, die, dat is ook iets wat, wat dat, dat, dat zo geboden wordt, natuurlijk, door, door, door internet. In het algemeen, Facebook ook in het bijzonder. Twitter ook natuurlijk. Die, uh, die afscherming. Je kunt even. Dit, dit is als. Uh, Flessenpost van uh, mensen met, met, met vrees. Je, ja. je dropt even wat. En... En mag ik nu even, even mezelf een ongelofelijke knal voor mijn hoofd geven. En me excuseren ten aanzien van Koen Planken. Want die luistert gewoon. Kijk, dus vind ik dan weer het nadeel van Facebook. Twitter en noem het allemaal maar op. Ik heb gewoon liever een boek in mijn handen... dat ik even kan lezen, terug kan lezen. En niet die kleine, rare, compacte mededelingen... die ik dan standaard, omdat ik uit een foute eeuw kom, verkeerd lees. Want Koen bedoelt, ik heb het over Facebook. Dat is geen echt boek. Ah, oké. Okay. Dus hij bedoelt jouw boek helemaal niet. Zo ben ik dan alweer... Uh, Klaar <grijg> nou, ik heb nog één hele korte vraag voor je. Mm -hmm. En dan heb je ook maar heel kort om, om iets, iets, iets, iets te zeggen. Want Erik Jan Harmens had wel een hele goede vraag. Wat verstaat Koen onder vriendschap? In twee zinnen. Um. Nee, dit, het het, het moeilijk is dat, dat er zijn heel veel verschillende soorten vriendschappen Ik denk dat je uiteindelijk heb je maar een paar echte vrienden hebt. Echt intieme vrienden die je s'avonds uit bed kunt bellen om, om, om, om met je problemen te discussiëren. En die je Facebook, op... zijn het in één keer honderd keer meer. Ja, en dat zijn de mensen die je niet op Facebook daarover nee. valt. Want daar is Facebook dan niet voor. Dankjewel. Ik sprak met Koen Damhuis over zijn boek De Virtuele Spiegel. Waarom Facebook ons ongelukkig maakt. Uitgegeven door de arbeiderspers. Volgende week is er geen brand met boeken. De week daarna wel weer. Dan is de uh, maand van de filosofie begint. En dan hebben wij hier... Bert Keizer. Het gaat over de ziel dan, maar ook over geld, want dat is het thema die dag op Radio 1. En dadelijk twee dingen van Max. Martin Smit is de gast wethouder ten tijde van de cafébrand in Volendam. En ook Wout Visser van War Child dadelijk na het nieuws van 8 uur. Dit was nogmaals Brands met boeken. Ja, mooi. Als de grotto's terug zijn, dan is het lente. En daarom gaan we deze week in Vroege Vogels. Nee, nee, nog, nog even stil, nog even stil. Er wordt altijd geklaagd dat we door de mooiste geluiden heen praten. Mag ik dan nu, excellentie Bleker, even horen? Nou, met de grutto gaat, gaat het heel goed. Of, of gaat dat het echt goed? zo is? Zo is dat. Dat hoort u in Vroege Vogels. Met ook het vijfduizendste tuinreservaat. Wow, en Greenpeace in Afrika. Vroege Vogels. Zondagochtend van 8 tot 10...